10 uur remonteren met het NOS journaal. De aanpak van de crisis in Nederland was het grootste twistpunt tijdens het debat over de miljoenennota. De fractievoorzitters van de zes grootste partijen waren het vooral oneens met elkaar. Het debat was fel en de partijen herhaalden vaak de bekende standpunten. Daardoor had het veel weg van een verkiezingsdebat. Doordat de fractievoorzitters elkaar constant in de rede vielen, was het debat soms moeilijk te volgen. De voormalige PvdA-burgemeester Welsje van Eindhoven is overleden. Hij was burgemeester van de stad van 1992 tot 2003. Hij wordt algemeen beschouwd als de man die Eindhoven er weer bovenop hielp... na de bezuinigingen bij Philips en het faillissement van DAF. Landelijk werd Welsje bekend doordat hij in diverse commissies zat... en op tv verscheen en door zijn optreden rond de Herculesramp. Rijn Welsje, die al geruimendheid ziek was, is 72 jaar geworden. Het huis in Oostenrijk waar een man die vier mensen heeft doodgeschoten... zich heeft geschanst, is door de politie bestormd. Een Oostenrijkse regeringswoordvoerder zegt dat de politie het gebouw... inmiddels binnen is, maar dat de verdachte nog niet is gevonden. De man schoot vannacht twee agenten en een ambulancemedewerker dood. Vervolgens gijzelde hij een agent die hij later ook doodschoot. Daarna verschoolde hij zich in zijn eigen huis in het plaatsje Annaberg in de deelstaat Neder-Oostenrijk. De politie zegt dat het vermoedelijk om een stroper gaat die zwaar bewapend is. Vijf dagen voor de Duitse parlementsverkiezingen heeft de coalitie van bondskanselier Merkel in de peilingen geen meerderheid meer. De coalitie van CDU en FDP kan volgens de jongste peiling rekenen op 44% van de stemmen. Evenveel als de drie oppositiepartijen. De CDU van Merkel doet het nog wel goed met ongeveer 40%, maar coalitiepartner FDP niet. De liberalen zullen alle zeilen bij moeten zetten om de kiestrempel van 5% te halen. En dan het weer veel bewolking, maar in het noorden ook opklaringen. In het midden en zuiden van het land periode met regen. Later vannacht wordt het wat droger en zijn er vaker opklaringen. Koelt af tot 8 graden. Morgen enkele buien verder periode met zon. En het wordt morgen ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu 6 miljard bezuinigen is slopen in plaats van bouwen. Daarom willen je collega's van de FNV dat het kabinet in de economie... en dus in mensen investeert. En jij vraagt je nog af waarom je lid moet worden? De FNV wil gewoon goed werk voor iedereen. Ga naar fnv.nl en word lid. De FNV, voor gewoon goed werk. Waar denkt u aan bij de Peugeot 508 Hybrid voor met 200 pk? Wij dachten meer aan...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 Het kost maar een tientje. En met uw steun zoeken wij door. Ga naar kro.nl Ook ICT'ers en adviseurs gaan naar... ...movier.nl slash zeker van inkomen. NOS, de lijnen met Robert Meder... Goedenavond, langs de lijn van dinsdag 17 september. De groepsfase van de Champions League is begonnen. En dat volgen we natuurlijk, maar we kijken ook alvast naar morgen. Want dan mag Ajax in kamp nou aantreden tegen Barcelona. En dat kan voor de ploeg van trainer Frank de Boer wel eens heel lastig gaan worden. Maar toch gaan wij proberen ons eigen spel te spelen. En als wij dan ons niveau halen, dan uh, ben ik zeer tevreden. Een dag later, dan is het donderdag, is AZ aan de beurt in de groepsfase van de Europa League. Tegenstander is Maccabi Haifa in Israël op slechts 200 kilometer afstand van Syrië. Gert-Jan Verbeek vertrouwt erop dat het veilig is. Als wij zijn krijgen dat het veilig is om heen te gaan, dan doen we dat gewoon en, uh, en uh, dan denk je er ook verder niet meer aan. Hè? Maar het is wel even een punt van, van aandacht waarin je denkt van hé, hey, het is wel heel dichtbij. En de short trackers zijn bezig met hun Olympische droom, maar de voorbereiding op Sochi verliep anders door de blessure van Shinki Knecht. Zelf maakte Nuggeren Vries zich totaal geen zorgen. Ik weet wat mijn eigen krachten zijn en dat is dat ik relatief makkelijk schaats, dus ja. Ik maak me niet heel druk. Dat er meer in Langs de Lijn tot 11 uur. <totstuk> Galatasaray, Real Madrid, Frank Wielaerts. De laatste gemelde stand hier op Radio 1 was 0-1. Ja, dat is inmiddels veranderd. 56 minuten onderweg. Het is 0-2 geworden. Fout achterin bij Galatasaray. Na de bal diep gegooid. Diep gekopt, liever door de verdediger van Real Madrid. Pepe. Vervolgens op het hoofd van Felipe Melo gekomen. Maar die kopte de bal achteruit. Zo in de voeten van Di Maria. Die paste de bal zonder te twijfelen in één keer door op Benzema. Die was alvast op stoom gekomen. En dus was die iedereen van Galatasaray achterin al voorbij gelopen. Ging alleen op Moeslera af. Maakte geen fout. En zet Real Madrid op 2-0. Real Madrid is nu naar 3-0 aan het counteren via Ronaldo. Dat lukt uiteindelijk niet. Ronaldo zet nog even door. Dus is die bal achterin nog niet weg. Benzema zet aan een blok. En zo komt Galatasaray met veel pijn en moeite toch nog achterin weg. Maar dat duurt maar even. Halverwege de helft van Galatasaray neemt Real Madrid de wedstrijd weer in handen. De Spanjaarden zijn sowieso de baas in Istanbul tegen Galatasaray. Dat goed opende in deze wedstrijd. Maar nog geen goal heeft kunnen maken... Amrabat is in de tweede helft in het veld gekomen trouwens voor de geblesseerde Drogba. Die viel net voor de pauze uit. Daar komt weer een bal voor de goal in de richting van Ronaldo. Moeslera zit er nu tussen, de doelman van Galatasaray. En naast Amrabat speelt Sneijder natuurlijk al de hele wedstrijd mee bij Galatasaray. Dat wel kansen heeft gehad. Onder andere een paas van Amrabat op Yulmaz. Eerste minuut van de tweede helft. Yulmaz helemaal vrij. Normaal gesproken is dat Kasi voor de spits van Galatasaray. Maar nu niet. Nu krijgt hij weer een bal. Nu van Sneijder alleen krijgt... Uh... Hij de bal dan uiteindelijk niet. Want Sergio Ramos zit er goed tussen. En dus kan Real Madrid weer komen. Galatasaray trekt zich terug op eigen helft. Isco kijkt even achterom. ziet daar, uh, volgens mij is dat Yilmaz liggen op de grond voor Galatasaray, de aanvaller. En dus gaat hij de bal over de zijlijn heen schieten. Zodat uh, de aanvaller geholpen kan worden na een duel met Arbeloa van uh, Real Madrid. Krijgt hij een elleboog op zijn uh, wang. Dat is uh, niet heel erg zachtzinnig wat daar gebeurt. En dus is daar behandeling wel even nodig voor de aanvallen van Galatasaray. Dat het dus moeilijk heeft in deze eerste wedstrijd voor hun in de Champions League. Vorig jaar in de kwartfinale ook tegenstanders van elkaar. Toen won Galatasaray in eigen huis van Real Madrid met 3-2. Dat was redelijk spectaculair. Maar toen had Real Madrid thuis al gewonnen met 3-0. Ging dus door naar de halve finale uiteindelijk alsnog. En nu zijn het dus weer tegenstanders. en moet Snyder laten zien wat hij waard is voor wat betreft zijn conditie... Betreft zijn spelpeil in de Champions League. Daar zal hij uh, door de bondscoach onder andere Louis van Gaal op uh, beoordeeld worden. In de eerste helft trouwens de 1-0 e gemaakt door Isco. Schitterend doelpunt. Vooral door de aanname... van de nieuwkomer bij Real Madrid. Overgekomen van Malaga. Met een man in zijn rug. Eboué, Die ook nog een... fixe set gaf. Nam die de bal... uitstekend aan met zijn linker. En zette... zichzelf zo ook meteen vrij... voor de goal van Galatasaray om de 1-0 te maken. En daarna was eigenlijk... de wedstrijd al wel zo'n beetje beslist. Want Real Madrid... komt niet zo gek veel in de problemen... tegen dit Galatasaray... dat moeizaam gestart is aan de competitie. Uh, Yilmaz staat intussen weer... Dus kunnen we ook weer gaan voetballen. En uh, dat uh, doen we terwijl Jilma zelfs buiten spel staat op een lange bal van achteruit. Dat doen we uh, via uh, Real Madrid. Diego Lopez die uittrapt. Diego Lopez die niet begon aan deze wedstrijd. Casillas begon, raakte geblesseerd. Ronaldo nu randje strafschap gebied. Neemt de bal in één keer aan. Vanuit uh, de lucht schiet in één keer kan ik beter zeggen. Maar uh, zo'n lastige bal komt van achteren. Is altijd moeilijk te controleren. Zelfs voor de duurste speler op het veld. Dat is Ronaldo namelijk met zijn 95 miljoen die hij uh, heeft gekost. De duurste speler ter wereld namelijk Gareth Bale zit doodleuk op de bank bij Real Madrid. Het is 2-0 voor de Madrilene Madri tegen Galatasaray. Zometeen meer vanzelfsprekend van de Champions League. Maar eerst naar het wielrennen. Want het winkelseizoen voor Thomas Dekker is voorbij. Het blijkt uh, dat hij al enige tijd met een gebroken been rond heeft gefietst. Ik ben uh, twee, ongeveer twee weken geleden... een dag voor de, de ronde van Alberta ben ik uh, gevallen. Uh, en uh, ja, ik had wel uh, uh, serieus last van... Uh, mijn knie eigenlijk. En, um, maar uh, op dat moment uh, ja, ik begon ik eigenlijk steeds beter te rijden. Dus ik, uh, ik wilde niet afstappen, ook omdat het in Canada was. En ik eigenlijk uh, daar nog een aantal weken moest verblijven om, om te koersen. Maar de pijn werd eigenlijk steeds erger. En uh, ik heb Alberta nog kunnen uitdoen. En uh, nadat ik afgelopen vrijdag in uh, Quebec moest starten, werd eigenlijk de pijn ondraaglijk. En kon ik eigenlijk alleen met mijn linkerbeen uh, goed trappen. En uh, nu ben ik, uh, ben ik zondag niet gestart in Montreal, maar teruggevlogen. En uh, ben ik vanochtend uh, door de MRI-scan gegaan. En uh, is, uh, is gebleken dat uh, het bot onder mijn knie, zeg maar mijn onderbeen... Uh, aan de bovenkant uh, net onder mijn knieschijf, uh, gebroken is. Hmm. Dus je vertelt net dat je nog heel lang hebt gefietst met een gebroken been. Ja, ongeveer 1200 kilometer nog. En uh, de, ja, de pijn was niet echt uh, te harde, maar... Uh,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 Nou, uh, om eerlijk te zijn, we hebben bij uh, alle koersen op World -tour niveau hebben wij een dokter. Maar in Canada uh, was het geen World -tour koers. En uh, was er al een, een dokter in Colorado geweest. En in uh, de Ronde van Spanje. En uh, de koersen in, in de andere koers in Europa. Dus uh, wegens kostenbesparing was daar ook geen, geen dokter aanwezig. En uh, vandaar. Uh, uh, is het uh, niet uh, uh, geconstateerd kunnen worden. Ja, vind je dat verantwoord dan? Dat er geen dokter bij is? Nou ja, dat is, gebeurt wel vaker. In, in principe uh, kan je natuurlijk altijd zelf naar het ziekenhuis gaan. Maar ik heb ook niet uh, gedacht... Ik heb wel gedacht uh, dat er veel pijn was. Maar ja, ik uh, wilde er toch het beste van maken. En uh, we hebben het elke dag goed kunnen behandelen. En uh, de pijn kunnen verlichten. Maar uh, ja, een breuk... Uh, dan uh, kan je natuurlijk behandelen als je wil, maar uh, dan uh, heeft gewoon tijd nodig om, om weer te helen. Hoe lang? Uh, zes weken, uh, als het goed is. Nou, dag WK. Dag WK, dag uh, seizoen 2013, ja. Ja, ja. Um, um, wat, wat is nou het ergste eigenlijk? Nou, het ergste was dat ik eigenlijk voor, voor mijzelf, uh, dat ik eigenlijk weer een... een uh, een goed gevoel had uh, en uh, dat ik uh, nog wel wat had willen laten zien uh, in, uh, in het laatste van het seizoen. Dus dat is enorm balen en uh, ja, dat ik uh, natuurlijk niet bij het WK ploegentijdrit kan zijn uh, in, uh, in, uh, in, in Toskane. Ja. Ga je het wel volgen? Ik, uh, ik heb genoeg tijd uh, om, uh, om, om het te volgen en dat ga ik ook, ga ik ook wel doen. Ja. Maar zit het in het gips nu of hoe zit, het, hoe zit het nu? Nou weet je wat het is, als we dit in het gips zouden doen, dan zou ik het natuurlijk nog sneller herstellen. Maar dan uh, gaan de spieren eromheen ook helemaal weg. Dus uh, in principe zit dat gewoon net onder je knie, zit dat bot gewoon op elkaar en er zit een breuk in. En uh, het beste is dat om, om gewoon uh, dat niet te belasten en, uh, en te laten herstellen. Dus, uh, en als ik een gips om zou doen, dan zou ik het hele been niet kunnen bewegen en dan zou ik... Uh, ...zoveel functieverlies krijgen... ...dat het weer een hele tijd duurt... ...om het daarna te revalideren. En nu is het seizoen toch over... ...dus uh, heb ik eigenlijk de tijd om het uh, volledig te laten herstellen. Nou Thomas, sterkte voor de televisie. Ja, dankjewel. Thomas Dekker was dat eerder vandaag over zijn gebroken benen... en dan toch gewoon 1200 kilometer doorfietsen. Ja, het zal wat wezen. Um, Frank Wielaert, een voetballer breekt zijn benen en voetbalt gewoon door. Dat komt uh, ook niet vaak voor. Nee, dat lijkt me ook <laughs> bijzonder onverstandig, moet ik eerlijk ja. zeggen. In Galatasaray Real Madrid. Uh, 65 minuten onderweg. En uh, het is 0-3 geworden. Real Madrid voetbalt Galatasaray in de tweede helft. Onver naar die eerste kans van uh, Yilmaz rust Is het uh, alleen maar Real Madrid dat de klok slaat. Een uh, aanval die begint bij Kedira Uiteindelijk uitkomt bij uh, Di Maria op de achterlijn. Hij legt de bal dan voor bij de tweede paal. Eigenlijk over Ronaldo heen. Die is daar een tikje verbolgen over. Isco staat op de achterlijn. Krijgt die bal dan weer terug bij Ronaldo. En dan is uh, de Portugees ineens hier. Heel erg blij, want hij hoeft alleen maar uh, de bal binnen te tikken voor 3-0. En dan is de wedstrijd, uh, nou ja, die was eigenlijk al beslist. Want Real Madrid uh, had al uh, twee doelpunten gemaakt en was al de baas op het veld. Maar is dus nu bezig om Galatasaray op eigen veld ondersteboven te spelen. En niet onbelangrijk, de man van 100 miljoen is van de bank gekomen. Hij is uh, in de ploeg gekomen uh, voor Isco. Een van de andere sterren van Real Madrid dit jaar nieuw gekomen. Gareth Bale van Tottenham Hotspur. Oh, daar komt de 4-0. Ja hoor, Ronaldo. Op de kopbal van Sergio Ramos heeft Muslera nog wel een uh, antwoord. Maar de rebound is voor Ronaldo van dichtbij. anderhalve meter schat ik ongeveer dat hij van de doellijn staat. Ja, dat is de tweede die hij zo gemakkelijk binnenschiet in korte tijd. En uh, de, sterker nog, binnen drie minuten scoort hij twee keer en drukt hij toch ook weer zijn stempel op deze wedstrijd. Cristiano Ronaldo uit een uh, vrije trap goed genomen, goed ingekopt ook. Maar niet ver genoeg uh, weggewerkt door Muslera, de doelman van Galatasaray. En uit de rebound Ronaldo met zijn tweede treffer. 4-0 gemaakt voor Real Madrid. Oei oei oei. Zo begint de Spaanse ploeg toch weer zeer overtuigend aan deze Champions League reeks. Een van de favorieten natuurlijk. Omdat ze zo ontzettend veel geld kunnen uitgeven aan zulke goede voetballers. En als ze een tweede opstellen dan voetballen ze Calatasaray denk ik nog steeds ondersteboven. In deze tweede helft heeft de Turkse thuisploeg absoluut niets in te brengen in dit duel. Ronaldo dus verantwoordelijk voor de 4-0. En uh, Bale in de ploeg gekomen. Kijken wat hij in het laatste nou ja, kleine half uurtje nog kan inbrengen bij dit Real Madrid. Dat bezig is Galatasaray te slachten op eigen veld. 4-0 is het intussen. Live Sport bij NOS Lansdeley op Radio 1. Watching. Red en uh, fake, het is tien voor half elf. U luistert naar NOS Langs de Lijn op Radio 1. We hebben contact met de nieuwe bondscoach van Tunesië, Ruud Krol. Goedenavond. Goedenavond. Is het helemaal rond? Ja, zover ik het weet wel. Ik, ik heb wel niet gesproken met de president, maar uh, ja, hij heeft mij gebeld. Toen stond ik op de trainingsval, dus uh, zo doen. Ja, uh, maar uh, uh, uh, hij zal me nog bellen vanavond. Ja, op de is nu uh, vroeger uh, hier, dus... Uh, en hij zit nu in een Ruunjong. Ja, ja oké. Okay. Je bedoelt op het trainingsveld van, van je club, hè? Zwak zien, neem ik aan. Van mijn club, van de Swaks, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Um, je komt, want daar train je nu. Um, ga je dan bij de club ja. weg om bondscoach te worden? Of ga je het erbij doen? Of hoe, uh, hoe is het? Nou, dat, in principe wou ik het er niet bij doen. Maar uh, ja, de club wil me niet laten gaan. En ja, de druk uh, toch uh, van buitenaf. Naar iedereen toe, uh, naar mij toe, uh, ja, was zo groot dat ik uh, ja, gezegd heb dat ik ze wel wil helpen voor twee wedstrijden. Aha, voor twee wedstrijden. Wat bedoel je, dat je bondscoach wordt voor twee wedstrijden? Ja, ik word bondscoach voor twee wedstrijden, omdat ik, ik zit natuurlijk in een moeilijke situatie. Ik zit, ik zit met de club in, in de halve finale van de Afrika-club. En uh, ja, ze willen me dus niet uh, laten gaan. Dat, dat is het probleem. Ja, uh, Voor alle duidelijkheid, uh, die twee wedstrijden... daar gaat het om een play-off met Cameroen. Uh, ja. uh, en daarmee kunnen jullie je nog plaatsen... jullie zeg ik alvast, uh, voor de WK uh, Voetbal. Ja. Dus wel apart, want volgens mij waren ja. jullie al uitgeschakeld. Ze waren uitgeschakeld, maar doordat we een uh, speler... bij, Kuk, bij Kaap speelde die niet gerechtmatig uh, was om te spelen... die had nog een schorsing uh, te goed en uh, die moest dat nog uitzitten... En ja, de man uh, scoorde natuurlijk uh, een belangrijke goal in deze wedstrijd. En uh, daarna is dat natuurlijk aan het licht gekomen. En heeft uh, de FIFA uh, besloten die wedstrijd in uh, uh, verliezen om te zetten naar winst uh, voor uh, Tunesië. Ja, en daarom uh, mogen jullie, zeg ik nogmaals, uh, nog meedoen voor uh, ja. een plek uh, op het WK. Stel nou dat Tunesië ja. zich plaatst op het WK. Dan kan je het toch niet maken om te zeggen, ik, ik ga dat niet doen? Nee, dan, dan ga ik het wel doen. Dan, dan is, is het zo dat uh, het, het contract is wel dus uh, zodanig uh, ingebouwd... dat ik uh, het wel ga doen natuurlijk, dan, dan wel. Ja, maar je blijft actief dan ook bij de club? Ja, tot, uh, tot uh, natuurlijk uh, de finale. Hopen we dat we in de finale komen, dat is in december. En uh, daarna uh, zou dan uh, de weg vrij zijn voor mij... om uh, definitief naar de bond over te stappen. Zo, wat heb je eigenlijk met Tunesië? Ja, ik heb, ik heb er niks mee. Ik, ik, ik, ik, ik, ik werk hier en uh, ja, het, het, het is uh, buiten verwachting gegaan... en uh, zodoende is men bij, bij mij terechtgekomen. Ja. Maar uh, natuurlijk, uh, ja, het Tonezisch voetbal, dat, dat volg ik wel. Ik heb er natuurlijk wel uh, tegen gespeeld. Ik heb uh, veel tegen de clubs gespeeld met Samelk in de Afrika Cups en zo. Ja, en zodoende ben ik hier uh, terechtgekomen bij een, bij een clubje... wat uh, zeg maar uh, een, een provincieclub is... Maar wat uh, toch altijd uh, een belangrijke plaats in het Tunesische voetbal heb, heeft gehad. En ze uh, waren natuurlijk uh, na acht jaar wel weer een keer kampioen worden. En uh, ja, dat, dat is me wel gelukt. En uh, met, een, met een stijl uh, op voetbal wat, wat, wat de mensen toch wel aanspreekt hier. Hm. Je wordt wel een, een, een, een, een wereldburger hè, op deze manier. Waar heb je er al niet gezeten? Egypte, Zuid-Afrika? Nu in, nu in Tunesië? Ja, Egypte, Zuid-Afrika, nu weer in Tunesië. En uh, ja, goed, uh, dat, uh, dat, dat trekt me toch wel Afrika. Dat, dat trekt me op een of andere manier toch het avonturierschap. Uh, dat, dat ligt me wel en dat, uh, dat vind ik ook wel heel leuk. Ja. Is er nog een, een wensclub in Afrika? Een club waarvan je zegt van nou, die zou ik wel onder de hoede willen hebben, ja. <laughs> nou, er zijn verschillende landen waar ik nog wel een keer naartoe zou willen, maar dat. dat... Ja, dat doet zich af en toe niet voort. Ik, ik zou ook nog wel een keer weer terug naar het oosten willen... waar ik ook gezeten heb, in de Emirates of zo. Uh, daar heb ik ook gezeten. Dat, ja, dat, dat, dat trekt me toch altijd wel. Volg je het voetballen in Nederland nog een beetje? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Zover ik het, ik, zover ik het kan volgen via internet, uh, volg ik het wel natuurlijk. En morgen natuurlijk uh, Barcelona-Ajax uh, is hier ook op tv op, op, op kassieren. Dat is dan weer een center uit, uh, uit het... Uh, uit het Midden-Oosten en uh, die, die zendt altijd wel die, die wedstrijd uit. Ja. Wat verwacht je van uh, de kansen van Ajax morgen? Ja, moeilijk. Maar uh, Ajax moet gewoon uh, brutaal zijn. Uh, niet, uh, niet bang zijn voor Barcelona. Natuurlijk, uh, Barcelona normaal gesproken meer uh, individuele kwa kwaliteiten dan, dan Ajax natuurlijk. Maar uh, je weet het nooit. Heb je de tussenstanden van de Champions League van vanavond al gehoord? Nee, want ik ben. Ik kom net thuis. Ik, ik ben net uh, terug van de trainingslop. Er ja. was een beetje tumult uh, bij, de, bij de club. En bij, op de trainingslop van supporters. He? Ja, dat ze bang waren dat, dat ik uh, zou vertrekken en niet meer terug zou komen bij de club. Uh, dat, dat is natuurlijk uh, een beetje, uh, dat ligt gevoelig op de moment hier. Ja, nou de Russen is weer gekeerd. Ik praat je even bij, dus vlak voor tijd. Olympia Kors tegen Paris saint Germain staat 1-3. Bayern staat er met 3-0 voor tegen CSKA Moskou. Galatasaray Real Madrid, dat horen we zo van Frank Wielaert. Real Sociedad tegen Shatadonetsk 0-1. Benfica 2-0 tegen Anderlecht. Man United 4-1 tegen Leverkusen. En Kopenhagen staat 1-1 tegen Juventus. En Pilsen tegen Manchester City 0-3. Is er één die eruit springt voor jou? Ja. Nee, ik vind, vind er geen verrassing erbij. Dat zeker niet. Nee. Ik, ik, ik denk dat, dat de topclubs dat, dat, toch allemaal wel uh, ja, meer kwaliteit hebben dan, dan de andere clubs. Ja, Kopenhagen-Juventus misschien springt er een beetje uit. 1-1. Ja, maar dat, ik denk niet dat, dat, dat, uh, dat het zo blijft. Nee. Nou ja, goed. Het is nog zeven minuten. We gaan het zien. Hey, uh, Ruud, tot slot. Ja. Wanneer zijn die play-off wedstrijden nou, de eerste wedstrijd is in oktober, de 7e, oktober, de, de, de 7e de 8e of de 9e of de 6e. Dat, uh, dat uh, mag dan het thuisland uh, bepalen. Ik heb daar nog niet uh, over gesproken wanneer we dan gaan spelen. Dat ligt er een beetje aan wanneer de laatste competitiewedstrijd is. En uh, daarna is de wedstrijd in, in november. Okay. En daar moeten we natuurlijk afwachten wanneer Cameroen uh, de datum uh, vaststelt. Ja. Nou, zou het wezen als we je zien op het, uh, op het WK dat zou mooi zijn. Dankjewel Ruud Krol. Ja, dat zou heel leuk zijn. Jo, het gaat je goed? Dag. Oké, okay, bedankt. Ruud ja. Krol was dat vanuit uh, Tunesië. Ja, Galatasaray tegen Real Madrid. Nog steeds uh, 0-4, neem ik aan, anders hadden we je wel gehoord, Frank. Ja, daar was ik wel even tussendoor uh, gefietst. En we zijn 78 minuten onderweg. Inderdaad, 4-0 voor Real Madrid in Istanbul. En uh, bij Galatasaray is Fatih Teri malvast gaan uh, wisselen... in verband met de wedstrijd van komend weekend. Tegen koploper Besiktas uit. En dat is natuurlijk ook een belangrijke wedstrijd. En Galatasaray, zoals het niet goed gaat starten... aan uh, deze Champions League-reeks... zo is het ook niet ges goed gestart in de competitie. Vier wedstrijden gespeeld, drie keer gelijk, één keer gewonnen. Dan ben je nog ongeslagen, maar als Galatasaray... Is dat toch een beetje erg veel puntverlies. Al zes puntjes kwijt in de eerste vier wedstrijden. Dat kan eigenlijk niet. Van Real Madrid verliezen thuis in de Champions League. Dat kan natuurlijk wel. Maar twaalf minuten voor tijd 4-0. En helemaal niets in te brengen hebben. Dat doet toch wel eventjes pijn. Jouw verrassing trouwens. Kopenhagen Juventus is de andere wedstrijd in deze groep B. Dus dan doet de Real Madrid als het daar 1-1 blijft. Euh, ook goede zaken. neemt het gelijk overtuigend de kop euh, in deze groep. En daar euh, begint het zo langzamerhand wel op te lijken. Real Madrid is intussen bezig met de bal lekker aan het rondtikken. Met een van de nieuwkomers op het middenveld. Ilaramendi die de bal toch maar even diep gooit in de richting van Bale. Leens plaatst hij de bal achter de Welshman. En dus kan hij er niet bij. Snijder neemt over voor Galatasaray. Via het middenveld komen we dan aan de linkerkant uit bij Bruma. De nieuwe Portugees overgenomen van Sporting. Opnieuw Snijder ingespeeld. Die wijst even naar Bruma. Kom maar rechts van me. Dan kan ik de bal een stukje verderop neerleggen leggen voor Eboué, Die is stiekem doorgeslopen vanaf de rechterkant. Helemaal het strafschopgebied van Real Madrid in de paas van Snijder ontbreekt. Daaraan ontbreekt de nodige finesse en de juiste richting. Dat is een beetje het probleem van Canatasaray in deze wedstrijd. Het ziet er allemaal heel aardig uit, maar de pasing, dat uh, laat nog het nodige te wensen over. En uh, Felipe Melo, de Braziliaan, nieuw overgekomen van Juventus. Die was in het begin van de wedstrijd wel goed, maar daarna niet meer. Beel die uh, raast even langs zijn tegenstander. Wil de bal voorgeven. En die richting van Benzema. Dan wel Ronaldo, alleen zijn pas is onzorgvuldig. Moeslera heeft intussen de doeltrap alweer snel genomen. Bale die een kans kreeg, een 100% kans. Dat was wel een aardig moment. Benzema had de bal in het midden. Links vertrok Ronaldo, rechts vertrok Bale. En dan is het natuurlijk de vraag, wat doet Benzema? Geeft hij hem aan de ster op de linkerkant? Of geeft hij hem aan de nieuwe ster aan de rechterkant? Hij koos voor Bale. Bale kreeg daardoor een 100% kans. Maar schoot erg slordig, heel gemakkelijk in voor Moeslera. Die de bal recht op zich af zag komen. En dus de redding kon brengen. Nu Ronaldo vanaf de linkerkant komend. Even de ruimte zoeken tegenover Schneider. Die daar alleen even voor de vorm voor gaat staan. Is uh, uh, Ilaramendi die uh, daar de bal breed legt in de richting van Sergio Ramos. Krijgt de bal weer terug. Ilaramendi goed ingespeeld op beeld. Die heeft de ruimte en speelt uitstekend Ronaldo aan. Gaat de In vanaf de linkerkant. Kan hij hem binnen prikken? Dat doet hij niet. Dat laat hij over aan Benzema. En dan is het 5-0 in deze wedstrijd. De achterhoede van Galatasaray kijkt naar de zijkant. Naar de assistent scheidsrechter. Maar Benzema komt achter de laatste verdediger vandaan. En dus scoort de Fransman zelf ook. Heeft al een assist gegeven. En dat doet Ronaldo nu dus ook. Een assist... Op Benzema. Eerder was dat al een keertje andersom. En Ronaldo heeft dus twee goals. En een assist op zijn naam staat. Nou dan word je automatisch puur cijfermatig. Als ongeveer man of the match door. Prima aanval weer van Real Madrid. Dat even tempo opschroeft. En daarmee gelijk de Turken te kijk zet. Achterin op eigen veld Notenbenen In Istanbul afgedroogd worden door Real Madrid. 5-0 is de stand. Lijkt me beslist. Dat uh, lijkt me een <laughs> <an> understatement. <laughs> ja. Goed, eh, morgen eh, meer Champions League voetbal natuurlijk. Het is een uh, eerste wedstrijd om bij uh, de watertanden, maar voor Ajax ook eentje om te vrezen. Uh, Barcelona uit, morgenavond in de groepsfase van de Champions League. Dat is mooi, vanwege de tegenstander en natuurlijk vanwege Camp Nou. Vrees, omdat het uh, zomaar uit zou kunnen lopen op een uh, fikse nederlaag. Ajax trainer Frank de Boer legt zich daar natuurlijk niet bij neer vanuit Barcelona een bijdrage van Bar <spanning> Er zijn er maar weinig die zo tot de verbeelding spreken als hij. De spits van Barcelona, onbetwist de beste voetbalclub van de afgelopen jaren. En hij natuurlijk onbetwist ook de beste speler. 60 doelpunten maakte hij vorig seizoen in alle competities samen. Die commentator van net die heeft geen stem meer over. En dan heeft hij dit seizoen ook nog assistentie gekregen uit Brazilië van Neymar... Dat lijkt al met al geen partij voor welke Nederlandse club dan ook. En het is dan ook niet raar dat er in ons land toch met enig angst en beven naar de wedstrijd wordt gekeken. Als Barcelona echt op stoom komt, dan kan het zo 5-6-0 worden. Dat is wel het gevoel dat leeft. En dat had van Frank de Boer wel anders gemogen. Ja, dat is nooit mooi als, je, als men het zo erover denkt natuurlijk. Dat geeft aan natuurlijk dat wij misschien niet in onze beste moment zitten... En Barcelona doet het uh, vrij aardig, dus uh, het verschil natuurlijk in, uh, in sterren is natuurlijk uh, verschrikkelijk groot. Maar daarnaast uh, ben ik van overtuigd, uh, als wij proberen gewoon ons eigen spel te spelen, en dat is best lastig hoor tegen Barcelona, want die probeert altijd zeer dominant te, te spelen, dat weten we allemaal. Maar toch gaan wij proberen ons eigen spel te spelen. En als wij dan ons niveau halen, dan uh, ben ik zeer tevreden. Ajax put intussen zelf moed uit vorig seizoen, dat wel. Toen heette het de Pool des doods met Madrid, met Dortmund en Manchester City. Maar werd Ajax keurig derde en speelde het een paar uitstekende duels. Bijvoorbeeld uh, Borussia Dortmund uit de eerste wedstrijd. Uh, naar mijn eerste officiële wedstrijd tegen Milan. Nou, dat, die instelling wil ik zien en uh, dan ben ik tevreden. En dan natuurlijk weet je dat een Messi uit het niets uh, iets kan forceren. Dat een Neymar of een Iniesta of wie dan ook zomaar iets kan forceren. En daarvoor spelen ze ook hier, dat weten we allemaal. En daarvoor hebben ze ook meer ervaring uh, als onze spelers. Maar nogmaals, je moet je niveau halen. En uh, dat gaan we proberen te doen morgen. Ajax op bezoek in Barcelona. Dat klinkt eigenlijk heel vertrouwd. Vooral vanwege de enorme stroom aan Nederlanders. Vooral Ajaxide, die hier in Barcelona heeft gewerkt. Van Kruif en Michels tot Kluivert en De Boer. Maar gek genoeg wordt deze wedstrijd de eerste keer... dat Barcelona en Ajax in een officiële wedstrijd tegen elkaar spelen. PSV speelde hier al wel, Feyenoord ook, AZ, zelfs NEC en DOS. Er won er nooit een trouwens. Maar voor Ajax wordt het de ontgroening hier in Kamp Nou. Hoewel dat voor de trainer natuurlijk niet te zeggen is. Frank de Boer speelde hier jaren en heeft er wijze lessen aan overgehouden. Ja, alles is eromheen. Het is zo mooi. Op een gegeven moment waren er volgens mij tien vluchten elke dag naar, naar Barcelona. En elke keer had je wel een familielid of een vriend uh, over de vloer. En het is heel verleidelijk om toch maar even nog eens dag te zeggen tegen je vrienden. Uh, om, of misschien toch nog even te lunchen met ze. Terwijl je ja, op dat moment misschien wel gewoon lekker thuis. Uh, je moet focussen op de wedstrijd en lekker rustig. Misschien een boekje of uh, nog een stukje een doet bijvoorbeeld. En, uh, nogmaals, het is heel verleidelijk. Maar je moet het wel toch proberen. En, uh, dat, die les uh, probeer, heb ik eruit gehaald en die probeer ik mee te geven aan mijn spelers. Dat zal morgen zijn vruchten nog niet afwerpen. Maar hoe dan ook, niemand weet hoe een koe een haas vangt. Het gebeurt ook niet vaak, maar het kan en daar zal Ajax zich maar aan vast moeten klampen. Dan, Donald Freeken en uh, Pag bijna tien over half elf. Uh, we kunnen wel zeggen, Frank Wilaert, dat uh, zo meteen de uitslagen helemaal hoor. Maar dat, uh, dat uh, het geld uh, regeert nog steeds in de Champions League. Als we naar de uitslagen kijken. Nou, goede dag zeg ik, zal ze niet allemaal langs gaan. Maar uh, het zijn ook allemaal aardige uitslagen ook, hoor, die uh, ge gemaakt worden links en rechts. Dus er zit maar zelden minder dan twee goals verschil tussen. Hier ook trouwens bij Galatasaray Real Madrid. We zitten in de laatste officiële speelminuut. Het is 5-1 geworden. Umut Bulut maakte de treffer voor Galatasaray. Maar dat was alleen maar voor het idee. Het stadion is inmiddels al een heel stuk leger dan aan het begin van deze wedstrijd. De afgang willen de meeste Turken niet tot het einde meemaken. En de 5-1 werd niet eens met gejuich begroet vanaf de kant. Toch normaal. Fatih Terim niet uh, vies van een beetje uh, theater langs de zijkant. Bleef nu in de dugout zitten. Sachreinig onderuit gezakt Real Madrid heeft deze wedstrijd uh, uh, heel erg gemakkelijk gewonnen. Met dank aan een uh, flitsende tweede helft met name. Nu gaan ze weer. Benzema, Ronaldo, een paar uh, schaarbewegingen. Dan komt hij er zomaar door. Kan hij de 6-1 maken. <lacht> en dat doet hij ook. Goeiedag wat erna. Aanvaller is dat toch. Die heerlijke schaarbewegingen. Er zit gewoon drie verdedigers van Galatasaray... In anderhalve seconde ongeveer te kijken En maakt 6-1 zijn derde treffer van de avond. En dan kun je je afvragen wie is nou de ster bij Real Madrid. Hij onderstreept het even in zijn allereerste Champions League optreden van dit seizoen. De topscorer van de Champions League van vorig jaar. Ronaldo, toen maakte hij er 12 in het hele toernooi. Nu maakt hij er alvast 3 in de allereerste wedstrijd van dit toernooi. Wat een heerlijke actie doet hij hier eventjes. Terwijl de eh, tijd officieel Verstreken is in deze wedstrijd maakt Ronaldo de 6-1 laat Moeslera. Kansloos. En we krijgen oneindig veel herhalingen van deze goal te zien en terecht. Want uh, hij laat Cristiano Ronaldo... Uh, hij had ja. hem ook af kunnen geven nog naar Benzema. Hè? Want dat zie je ja, wat denk je kijken. zelf. Ja. <laughs> hij doet het gewoon je? lekker zelf. Hij heeft hem al één bal gegeven. Dat is meer dan genoeg voor Ronaldo om een bal uh, af te geven. Het is uh, bijna jammer dat uh, in het stadion in Istanbul... bijna niemand meer aanwezig is om deze goal uh, te zien. Gelukkig zijn er nog miljoenen kijkers die deze goal wel uh, meekrijgen. Absoluut de moeite waard. Real Madrid niet één, niet twee... Maar drie maatjes te groot voor het Galatasaray van Wesley Sneijder. Dat één helft overeind blijft tegen Real Madrid. Omdat de Madrilene het rustig aandeden, Komt daar nog 7-1. Het kan wel. Die Maria op de achterlijn. Moeslera zit half mis. Maar bereikt dan uiteindelijk Benzema niet. En dus kan Galatasaray nog één keer van de goal afkomen. Via Selçuk, Inan en uh, Sneijder die een aardige uh, beweging in huis heeft. Maar daar kan Amrabat ingevallen in de tweede helft uh, niet meer achteraan. Want uh, die bal is te ver bij hem vandaan. Real Madrid. Dit is echt nou ja, uh, van een andere planeet in uh, deze wedstrijd. Met name in de tweede helft ten opzichte van uh, Galatasaray. Want zoals gezegd in de eerste helft rustig aangedaan. Daar gaat Bruma met zo'n soort gelijke actie zeg. Maar het verschil tussen meneer Bruma, ook Portugees, en zijn uh, landgenoot international is dat Bruma niet scoort voor Galatasaray. Daar waar Ronaldo dat uh, eventjes geleden wel deed. We zitten inmiddels in de extra tijd. 92 minuten. Ronaldo heeft de bal nu vanaf de rechterkant. Bale in spelen. Gaat schieten natuurlijk. Ja probeer het maar eens van grote afstand. Schiet de bal nou 6, 7 meter naast de goal van Moeslera. Een rolletje met het linkerbeen van uh, Gareth Bale. Die dus in de tweede helft in de ploeg is gekomen bij uh, Real Madrid. Maar uh, hij heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken. Ik dacht heel even dat de scheidsrechter ging affluiten. Maar hij wilde even laten weten dat hij officieel uh, de doeltrap kan uh, laten nemen. Fatitering Terim kijken we even recht in het gezicht. Die heeft hier een lesje in nederigheid gekregen vandaag. Geen uh, toneel, ja dat deed hij voorrust wel. Overal uh, druk aanwezig. Calatasaray heeft zijn kansen wel gehad in deze wedstrijd. Maar ze dus niet CQ veel te laat benut om Real Madrid in de verlegenheid te brengen. En inmiddels is dat dus andersom het geval. Drie minuten extra tijd. Ze zitten erop. Real Madrid vernedert Calatasaray in Istanbul. Anders kun je het niet zeggen. Ronaldo scoort drie keer. En Real Madrid wint met 6-1. In dezelfde groep, in groep B, Kopenhagen tegen Juventus is geëindigd in 1-1. In groep A, Manchester United tegen Bayern Leverkusen, 4-2. Doelpunt van Robin van Persie, de 2-1. Overigens mist hij ook nog een, een bal op de lijn. Die kreeg hij er niet in, maar aan de verkeerde kant van de paal. Moeite waard om straks even op televisie naar de samenvatting te kijken. Dan Real Sociedad tegen Sjaktad Donetsk, 0-2. In uh, groep C Benfica Anderleg 2-0. De 1-0 werd gemaakt door uh, oud Hirene speler Filip Djuricic. Uh, Olympiakos Pireus tegen Paris Saint Germain werd 1-4. Slaat dan, die miste daar nog een uh, strafschop. In groep D Bayern München tegen CSK Moskou 3-0. Een uh, mooie derde goal van Ayan Robben. En Victoria Pilsen tegen uh, Manchester City werd 0-3. Morgen. Natuurlijk Barcelona-Ajax. Vanavond is er ook al een Barcelona-Ajax gespeeld... in de zogeheten UEFA Youth League. De A1-teams dus tegen elkaar. Het werd 4-1 voor Barcelona. Ajax kwam nog wel op voorsprong. Maar het werd uiteindelijk dus 4-1. Goed, dan Otman Bakal. Want die is uh, terug in Nederland, terug bij Feyenoord om precies te zijn. De club waar hij uh, als laatste speelde... voordat hij vertrok voor een avontuur in Rusland. Nou, dat avontuur bij Dynamo Moskou is mislukt. Bakal mocht vier wedstrijden meedoen... en daarna kwam hij niet meer aan spelen toe. Dat leek ook dit seizoen weer te gaan gebeuren... en dus liet hij zijn contract ontbinden. Feyenoord zag wel wat in de terugkeer van de middenvelden... net als Bakal dus. Het shirt van Feyenoord weer aantrekken voelt voor hem als een warme deken. Ja, ja zo kun je het wel zeggen. Uh, ik ben hier gisteren voor het eerst weer op de club geweest... en uh, het is uh, heel fijn om uh, iedereen weer te zien... en de reacties zijn heel positief... en ik voel mezelf ook heel goed bij. Dus uh, ja, een warme deken kan wel kloppen, ja. Ik had ook een beetje het idee, het was voor jou echt Feyenoord... omdat je misschien wel op zoek bent naar vertrouwen... en je weet dat je dat hier krijgt. Heeft er absoluut mee te maken, ja... Um, ik, ik kom uit een moeilijk seizoen, sportief gezien. En uh, ik wilde op dat, uh, op dat vlak zeker de juiste keuze maken. Die garanties heb je nooit in het voetbal. Maar de voorwaarden zijn hier wel uh, met, met gewoon een uh, goede trainer. Een fantastische club natuurlijk. En, en de selectie waar ik ook veel vertrouwen in. heb. Want het klinkt een beetje als een cliché. Maar ik denk dat je het plezier moet terugvinden. En je weet dat je dat hier gaat vinden. Ja, ja nee zeker uh, daar heb je gelijk in, het plezier terugvinden. Alleen uh, ik vind ook uh, dat dat ja, Feyenoord is, een topclub en plezier is ondergeschikt aan presteren in die zin. Het gaat wel vaak samen. Ik heb gewoon heel veel zin om te voetballen en, uh, en, en resultaten te behalen. Illusie armer, ervaring rijker. Ik denk dat je het zo best kan omschrijven. Hè? De afgelopen, wat is dat, anderhalf jaar bijna bij Dynamo Moskou. Wat, wat, hoe heeft het jou veranderd? Nou, verandert de zin. Ik, Kijk, ik ben me altijd wel bewust van geweest dat, uh, dat in de voetballerij dat soort dingen kunnen gebeuren. Met een trainerswissel en dergelijke, waardoor je op een zijspoor belandt. Maar als je het jezelf overkomt, is het natuurlijk wel heel erg moeilijk. En in die zin, uh, ja, je leert veel over jezelf en over het feit, uh, hoe leuk je het spelletje ook vooral vindt. Als je, als je dat echt niet meer mag en uh, wat ik al zei op een zijspoor belandt... Ja, dan, dan ga je toch wel nog meer beseffen hoe fijn het is om... Uh, ...om wekelijks op het veld te staan. Dus wat dat betreft uh, word je daar wel bewust van. Ja, Er klinkt geen spijt door in je stem? Uh, nee, geen spijt. Uh, ik heb op dat moment die keuze heel bewust gemaakt. Uh, het klopte voor mij, uh, voor mijn gevoel. En uh, dan vind ik het heel makkelijk om achteraf, als het misgaat... ...om te zeggen, van had ik dat maar niet. Nee, op dat moment was dat het juiste. En, uh, en daarin heb ik mijn gevoel gevolgd. Dat het achteraf niet zo heeft mogen zijn, uh, ja, dat hoort erbij. En, uh, ik ben nu vooral blij dat ik een nieuwe uitdaging haak. Anderhalf jaar geleden uh, kwam je hier ook binnen. Toen waren ze ook ontzettend blij met jouw komst. Want het kon alleen maar beter gaan vanaf dat moment. Uh, eigenlijk kom je nu weer in zo'n situatie, hè? Nou, denk ik niet helemaal. Um, in, uh, toen ik de eerste keer hier binnenkwam... waren er eigenlijk nauwelijks verwachtingen, denk ik. Uh, er heerste wel optimisme. Alleen de verwachtingen waren, denk ik, niet, zo, uh, niet zoals dat ze nu zijn. Maar goed, uh, dat is een gevolg. Uh, alleen maar een positief gevolg, denk ik. Fijn, het is een grote club. We hebben goede selecties staan, dus daar moet je ook niet voor weglopen. En ik vind, ik heb bij PSV altijd ook wel om de titel gespeeld bijvoorbeeld, dus daar moeten we zeker niet voor weglopen. En alleen maar samen ervoor gaan knokken en zorgen dat we ze snel mogelijk aansluiten en een heel mooi seizoen gaan draaien. Want heb je voor indruk van Feyenoord? Heb je veel gezien überhaupt? Ja, je bent al een tijdje terug, dus je volgt het al denk ik. Ja, ja nee, ik heb het al wel gevolgd, ja. Nou ja, wat ik net al zeg, ik, ik ben van mening dat zeker de selectie uh, voldoende kwaliteit heeft om, om mee te doen uh, dit seizoen. Alleen het is er nu nog niet uitgekomen. Ja, en dat heeft meerdere factoren, maar om daar nu echt een, uh, een oordeel over te hebben, is een beetje moeilijk. Het is makkelijk om een oordeel over jou te hebben. Wanneer beter? Want uh, je bent nu hier bij de club, je hebt gisteren getraind, begrijp ik. Je zit nu ook in een trainingsoutfit. Waar gaat dat naartoe en in welke fase? Kijken we eigenlijk ja, van dag tot dag. Ik heb gisteren wat tests gedaan en, en daar kwam in ieder geval uit dat de, dat de basisconditie sowieso wel goed is. Want ik heb natuurlijk wel we gewoon doorgetraind bij Dynamo. Het is niet dat ik de hele tijd stil heb gezeten. Dus de conditie zit wel goed. Het is alleen nu naar de wedstrijden toe omdat, omdat ik die al een tijdje niet heb gespeeld natuurlijk. Om, om dat even goed te gaan afstemmen. Maar daar heb ik al uh, contact gehad met de looptrainer en, uh, en ook met, met de hoofdtrainer. Dat we dat in ieder geval zo snel mogelijk op elkaar gaan afstemmen, zodat ik uh, snel op het veld kan staan. Denk jou, durf je al in weken te denken? Of, of, of? Ja, ik kan het, ik kan het dat, dat moeilijk inschatten en ik wil me ook ergens eigenlijk nergens op vastpinnen. Ik ga nu gewoon keihard aan de slag. En, uh... Als het moment daar is, zullen we zeker niet, uh, niet onnodig gaan wachten. Ottoman Bakal terug bij Feyenoord. We zijn druk bezig om nog even een reactie te halen bij Wesley Sneijder. aanleiding van die zware nederlaag 1-6 tegen Real Madrid. Uh, we gaan kijken of dat nog lukt voor 11 uur. Totdat het zover is uh, gaan we naar de short trackers. Want die zijn al enkele maanden bezig met hun voorbereiding... op de Olympische Spelen van, uh, van Sochi. En die voorbereiding werd flink verstoord... toen Sinky Knecht vier weken geleden een blessure opliep aan zijn knie. De belangrijke slotrijder van de relayploeg ging gelijk onder het mes... en mist daardoor de eerste wereldbekers die de komende weken op het programma staan. Verslaggever Rutger Hekman zocht Shinky Knecht en de bondscoach Jeroen Otter op... vlak voor dat vertrek naar Shanghai. Ja, Jeroen Otter, hoe erg is het gemis van Shinky Knecht in de team? Uh, short track is een sparringpartnersport. En als je dan toch een van je toppers uh, mist op het ijs... dan betekent dat niet alleen Shinky uiteindelijk aan het revalideren is van zijn, uh, van zijn blessure. Maar dat betekent ook dat al de andere jongens gewoon een sparringpartner minder hebben op het ijs. Heel vervelend. Met welke uh, specifieke dingen mis je van Shinky nu tijdens de training? Het spel. Uh, natuurlijk ook als we duurrondjes doen dat hij uh, zijn rondes op kop rijdt. Uh, maar gewoon het spel, het inzicht, uh, het blokkeren, het aanvallen... Ja, wat, wat het short track zo compleet maakt, uh, dat missen. Shinky, hoe is het nu met je? Nou ja, weet ik niet precies. Ik ben nu uh, vier weken na de operatie en uh, het gaat best goed. Ik kan weer schaatsen en uh, ja, rustig wel, maar uh, gewoon het, uh, ja, de, de, de oefeningen die ik doe, die doe ik allemaal al pijnvrij en uh, daar gaat het om. Lange baan schaatsen geeft iets minder druk op de, op de knieën. En dat pakt hij eigenlijk weer prima op. Dat, uh, ik, ik ben echt uh, vol tevredenheid. Kijk ik naar die rondjes die hij op de lange baan doet. En ik uh, gok op dat hij binnen de tien dagen alweer op de short track staat. Ik kan weer schaatsen en uh, ja, rustig wel. Maar uh, gewoon de oefeningen die ik doe, die doe ik allemaal al pijnvrij en uh, daar gaat het om. Nog even terug naar het moment dat jij iets voelde. Uh, wat gebeurde er toen precies? Nou ja, ik deed tijdens een kracht Ik deed een uh, squat met uh, 100 kilo, dat is niet heel extreem veel. Ik, denk ook, ik voelde het ook gewoon goed uit, maar op het moment dat ik uh, onderin zat ik zat omhoog, voelde ik gewoon iets uh, afscheuren in mijn me, ja, me in me, in me knie. Shinky kwam naar je toe. En toen? Ah, ik heb wat last van mijn knie. Uh, Potverdikken me ik uh, misschien net even te diep gegaan in die squat, maar uh, het zal wel een spiertje zijn. Dat was eigenlijk uh, zijn eerste reactie. Nou, toch een MRI-scan laten maken twee, drie dagen later. Want uh, ja, het bleek toch niet, uh, niet te verdwijnen, de pijn. De last het was niet echt een pijn, het was gewoon een vervelende irritatie. En uiteindelijk de uh, MRI wees uit dat het een, uh, een gescheurde meniscus was, lateraal. Heel vervelend. Ik, ik zei, nou, ik dacht al wat mee. Ik zei tegen krachttraining, ik heb iets pijn van, we houden we heel van vandaag. En uh, we moesten nog anderhalf uur fietsen na de krachttraining. Dat heb ik ook gewoon gedaan. Dat, daar had ik geen, geen pijn mee, zeg maar. Dus, uh, dus de uh, volgende dag wel even met dokter gezegd van ja is dat dat gebeurd maar uh, ze zeiden nou kom maar even langs hebben een uh, MRI laten maken en, en uh, een paar dagen later was ik ook geopereerd en toen na de operatie wat dacht je toen nou ja ze hebben gezegd normaal mensen heeft zes weken last van en uh, ja het is net uh, hoe jouw lichaam op reageert hè? Dus, uh, ik, maar ja, ik uh, kwam uit de narcose en ik uh, stapte van het ziekenhuis bij daar en ik dacht nou ja hier kan ik geen zes weken last van hebben dacht ik nog maar uh, ja ik... Ik had meteen je moet op krukken lopen. Nou ja, ik ik stapte van het bed af en ik had in principe net zoveel pijn als van tevoren en daar kon ik ook prima mee lopen. Ben je dan in zo'n Olympisch seizoen niet extra voorzichtig en pak je dan toch die krukken? Nou ja, ik heb de eerste dag wel op krukken gelopen, maar dacht ik, ja, nee. de dokter had ook gezegd, zodra jij denkt, zonder krukken lopen, moet je gaan lopen, want het moet zoveel mogelijk bewegen. en dus ja, dat heb ik ook gedaan. Drie dagen later schrok ik alweer, ik zag hem rondlopen ik denk, is er überhaupt wel wat met hem aan de hand? Hij... Hij is nuchter, hij herstelde snel en dat geeft toch ook heel veel uh, uh, geruststelling bij iedereen. Jij verwacht geen terugslag meer? Uh, die terugslag die komt natuurlijk de eerste twee weken na zo'n uh, zo vervelende uh, operatie. Maar het is nu alleen maar bouwen, zowel conditioneel als, uh, als technisch. En hij heeft nog steeds één heel goed been. Hè? Ik bedoel, dus er maar eentje die, uh, die geblesseerd was. Ik weet wat mijn eigen krachten zijn en dat is uh, dat ik relatief makkelijk schaats. En als ik uh, vier, vijf weken van het ijs af ben... dan. Uh... Maakt maak ik voor mij niet heel veel uit. Als ik naar ijs dan uh, duurt het drie dagen. En dan schaats ik weer net, zo, net zoals ik die uh, vier weken ervoor deed. Dus ja, dus ik maak me niet heel druk. Ja, het staat heel nuchter tegenover mij. Maar uh, heb je dat ook echt in je hoofd? Van ja, het gebeurt en uh, over drie, vier weken staken weer. En World Cup 3 en 4, uh, daar ga ik me kwalificeren en plaatsen voor. Sochi? Ja, nou zo denk ik wel over. Ja. Ja. Ik kan wel moeilijk gaan lopen doen. Maar ik blijf positief en ik uh, denk dat dat ook het beste is. ...van Chris Berry en Perquisit. Je hoort juni, dat betekent dat we aan het einde zijn van deze uitzending. Morgenavond is er weer een, met uh, natuurlijk veel Champions League voetbal. Met uh, natuurlijk de kraker tussen Barcelona en Ajax. Morgenavond live vanaf half negen met Jack van Gelder en Bar Stigler... ...vanuit het uh, stadion Kamp Nou. Het interview met Wesley Sneijder dat gaat er echt voor komen. Alleen niet in deze uitzending. U kunt die uh, natuurlijk terugvinden op de website www.nos.nl. Ook noorden Amrabat hopen we nog te spreken te krijgen. Zometeen veel Prinsjesdag begroting denk ik. Uh, in Met het oog morgen, weet ik eigenlijk wel zeker. Vanavond gepresenteerd door Max van Wezel. Ik wens u nog een heel fijne avond. We wonen een land... In dem die Stärkeren den Schwächeren helfen. Ich will in einem Land leben, wo nicht die Frage ansteht, wo kommst du her, sondern wo willst du hin? Das Land kiest. Zondag kiezen de Duitsers een nieuw parlement. Merkel heeft de beste papieren. Maar wie snoept er bij haar de stemmen af? Laten ze kampen, laten ze ons voor de mensen gaan. De NOS brengt de eerste uitslagen. En bureau Buitenland daarbij de duiding. Zondagavond tussen 6 en 8 uur. Live vanuit Hilversum en de Melkweg in Amsterdam. Zij hebben es in de hand am 22 nooit. niemand sonst. Duitsland kiest. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.